Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De overgrote meerderheid van de Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen doet dat niet. Volgens het AD zijn het 890.000 mensen van wie 700.000 hun stem niet uitbrengen. Als die groep dat wel zou doen, zou dat volgens de krant een behoorlijke impact hebben op de uitkomst van de verkiezingen. Ze zouden goed zijn voor zo'n twaalf zetels. Een politicoloog zegt in het AD dat Nederlanders in het buitenland vaak niet weten dat ze mogen stemmen. En dat het niet duidelijk is hoe ze zich moeten registreren om hun stem uit te brengen. Bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne worden beschadigde elektriciteitskabels gerepareerd. Dat maakt het VN-atoomagentschap bekend. Daarvoor zijn in samenwerking met Rusland en Oekraïne plaatselijke staakt het vuurzones ingesteld. Wat er precies is afgesproken is niet duidelijk. Zowel Kiev als Moskou hebben niet gereageerd op de bekendmaking. De grootste kerncentrale van Europa is inmiddels zo'n vier weken afgesloten van het stroomnet. De kernreactoren worden nu gekoeld met dieselgeneratoren om een kernongeluk te voorkomen. Op het terrein zijn herhaaldelijk drones en raketten ingeslagen. Het Amsterdam UMC brengt alle AED's in de stad in kaart. Tientallen van die apparaten die in de hoofdstad hangen staan nog niet in de app Hartslag Nu. Als iemand een hartstilstand krijgt, kunnen omstanders daarop zien welke AED het dichtst in de buurt hangt. Het Amsterdamse ziekenhuis heeft al 60 AED's gevonden die nog niet waren aangemeld. Een scheidsrechter van 16 is gisteren mishandeld bij een zaalvoetbalwedstrijd. Na een opstootje deelde hij een paar gele kaarten uit, maar toen keerde de speler zich tegen hem. Hij werd bij de keel gepakt en op de grond geduwd. De politie heeft een 19-jarige man uit Eindhoven opgepakt als verdachte. Dan het weer, zon en wolken en een graad of 13. Morgen vanuit het westen steeds meer bewolking, maar tot in de avond blijft het droog. Ook dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Van de derde uur gingen we terug naar de jaren zeventig... en een leuke swingende Girls, plaat ook meteen, hè? Wie kent hem niet, de single van Sailor en Girls, Girls, Girls. Welkom bij het derde uur Zandvoort op zaterdag. En uh, in derde uur hebben we uiteraard weer autosport, hè? Onder meer, uh, Benno. Ja, daar gaan we natuurlijk vrolijk mee verder. En dat doen we met Randall Lawson, onze uh, autosport... Analyste van ZFM. Geen en, familie van Liam Lawson nee, die nee. Uh, rijdt? Hij, nee, ja. hij zegt van niet. Maar ja, nee, je, je weet het maar nooit natuurlijk. Je, je weet het maar nooit. Nee. En die, uh, dus we gaan het laatste nieuws even natuurlijk doornemen. En hij heeft zelf volgens mij ook nog het een en het ander een nieuws. hoor, Want ik zag op... Uh, op de social media foto's van, niet van Rendel, maar van allemaal raceauto's in een hele grote ruimte. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd... wat hij daar allemaal mee bedoelt met die foto's. Dus, dus ja, hij is natuurlijk zelf van de ITCC, de Young Timers... Touring Car Challenge. He he, ik weet het uiteindelijk uit mijn hoofd. En die... Um, dus, uh, hij zit al zelf ook nog volop in de racerij. En volgens mij heeft hij ook een extra race nog uh, ingelast. Oh ja? Ja, is volgens nog. mij ja, wel. Gaan we zo wel vragen. De populariteit. Zo, zo. Is dat is zeker. Zo, ja, ja. Nou goed, uh, lossen Straks om kwart over vier. En, um, nou, en eerst maar eens muziek. Zeker. En dan gaan we inderdaad uh, zo meteen naar Rindel toe. Oh, wat is dit? Oh, ja, we gaan even naar Afrika of zo, hè? De wilden niet zien. Oh, hou, hou je vast. Lekker, hoor. Ja, swingen met uh, een single uit de jaren 90. Hier is Snap en de cult of Snap. Is this flip the hip? Now grip to the techno house of hip Cause this is the call of Snap No way, no way, yeah. Alpha One, the only son, the only child, not mild, but the kid is wild. Code name is Turbo. And... Mm -hmm. Jam and jump, jump, jump, jump, and jam. Taught a snap and snap did command. To the point correct and exact, this is the call snap. I just like the snap made it. I Hold on, snap! I don't make it, I'm somebody, I don't make it, I'm somebody ja, Snap was dat met de uh, cult of Snap. Leuk uh, plaatje zo op de zaterdagmiddag hier bij uh, ZFM. Zo dadelijk de pitreporter, Benno, met uh, Rinda ja. Lawson. En dan gaan we het ook even hebben over de lipperies uh, van de auto's. Oh. Hey, hoe de auto's er uh, morgen tijdens de race uh, uitzien. ...en uiteraard vanavond uh, tijdens de sprintrace en de kwalificatie. Want ze hebben, uh, nou, heel veel teams hebben een uh, speciaal uiterlijk uh, van uh, de auto. Uh, speciaal voor de Grand Prix daar in uh, Amerika op Austin. En uh, een van die teams die een heel speciaal uiterlijk heeft... ...zijn de racing bulls. En uh, we gaan straks even aan Reynolds vragen... ...wat hij daarvan vindt, van die uh, livery. Want er zijn voorstanders, maar er zijn ook... Heel veel tegenstanders. Oh, ik ben denken, ook wat, tegen. Wat, wat, wat, ja, altijd tegen, Ik toch? ben altijd ja, tegen. Van die witte auto, die hebben ze even een beetje verbouwd, Benno. Oh. En, uh, ja, op zich best wel leuk, hoor. Ze hebben hun best gedaan. Beetje richting uh, de Red Bull-auto, maar ook weer niet. Oh, dat dus, uh, Dat horen we straks even in de Pit Report, hoe Rendon daarover denkt. Oké. Okay. Laatst plaatje voor die Pit Report is deze van uh, Dusty Springfield. En in private... Dusty Springfield en in private Even lekker het tempo opgevoerd zo vlak voor de Pit Report, Benno. Ja, zeker. Ja, dat was wel even lekker. Dat was even lekker. Ja, en ik, we gaan natuurlijk gelijk door naar Randall Olsen. En ik had dat met Randall over de telefoon al even over het Lauwman Museum in Den Haag. Uh, niet in sfeer. Maar uh, Randall, jij kent het museum wel, hè? Ja, zelfs nog in sfeer. Dus, uh... Oh, ook nog. <laughs> Ja, nee, nee, uh, geweldig museum, nee, prachtig, uh, ik denk uh, een van de mooiste collecties uh, van Europa als je dat gaat bekijken. Wat uh, kan je er dus zien dan? Ja, eigenlijk alles. Van een uh, hele oude koets uh, uit de 1800 nog wat tot en met uh, gewoon uh, de, wat modernere auto's. En, uh, maar ook heel veel jaren, auto's uit de jaren 50, jaren 60, jaren 70 staan er wat. Uh, maar heel bijzondere auto's. Hè. En, uh, en Cadillac van Elvis Presley. En oh, ja? Uh. De ja? Zwa de Zwanenauto, nou, dat moet je echt niet in het echt gezien hebben. En daar geloof je er helemaal niks van dat hij heeft kunnen rijden. <lacht> en zo zijn er heel bijzondere uh, van, ja, Meos, maar ook gekke Italiaanse merken. Uh, ze hebben een kleine, hele kleine auto. De ...autosportafdeling, die ja. eigenlijk al jaren hetzelfde is, dus daar zijn ze niet zo op gefocust. Nee. Maar bijvoorbeeld uh, de allereerste Toyota ooit staat er ook, weet je. Dus die mm. zijn wel, en die hebben ze volgens mij in Rusland teruggevonden. Dus kan <laughs> <Zo>. <laughs> hè? dat is uh, best wel fascinerend. Ergens in heel veel land hebben ze die teruggevonden. Ja, ja. Die hebben ze zo, zo neergezet zoals ze hem gevonden hebben. Ja. Jongens, een heel bijzonder museum met hele mooie auto's. Ja. En uh, ook heel bijzonder spijkers. Ze hebben een hele grote afdeling met spijkers. Een Nederlandse auto. Hè? Mm, ja, zeker. En, uh, en ja. dat waren echt uh, serieus, mooie, mooie wagens voor die tijd en ook uh, heel goed gebouwde auto's. Hè? Ja, en nog even uh, een Formule 1-tip natuurlijk, uh, Rendel. Spijker. Oh, oh, oh, oh. Spijker, echt spijker. Ja, dat is later spijker. Maar dat is helemaal niks met die oude spijkers. Dat oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> helemaal niks. Nee, heel goed. Hey, ja, wat was... ik uh, wilde vragen over dat uh, Lauwman uh, Museum... hoe komen zij dan uh, aan die uh, auto's? Moeten ze die opkopen ergens op een uh, veiling... of uh, worden ze in bruikleen uh, gegeven meneer Evert, Evert Lauwman, dat is in feite zeg maar de grondweg van het museum, maar ook de grondweg van die collectie. En jongens, er staat niet alles hè, van zijn collectie, want in Raamstokveer staan er ook nog uh, tientallen auto's. Oh. Uh, uh, die dan, en, en ze wisselen regelmatig de expositie. Evert Lauwman was gewoon een verzamelaar. En die heeft er uh, gewoon heel bijzondere auto's bij elkaar verzameld. En uh, dat heeft hij allemaal kunnen doen, omdat hij vroeger natuurlijk uh, Toyota-importeur was, en daardoor toch wel zijn centjes verdiend heeft. Um, ja, gewoon, uh, de, laat het zo zeggen, het, het is gewoon. Als iemand passie in zijn bloed heeft voor auto's en die gaat dat verzamelen, wil hij dat op een gegeven moment ook laten zien aan de mensen. Aan de mensen. Ja, ja. En uh, daar is dit museum door ontstaan. Uh, ik moet zelf zeggen, ik vind het een prachtige collectie. Ik zou wat meer beleveniswereld willen hebben. Uh, want het is helemaal, als je het hele museum door hebt, dan uh, ga je op een gegeven moment onder een Zeppelin door. Of tenminste, zeg maar, de stuurhut van een zeppelingen. Kom je op een pleintje terecht. En dat leeft helemaal. Eh, of het er net een oud stadje inloopt. Nou, zo zou ik het hele museum willen zien. Maar dat, ja, dat is kennelijk niet haalbaar. Want ik vind dat wel sommige auto's iets meer eh, neergezet mogen worden. Dat je zegt, met een beetje de omgeving omheen Waar ja, ze gevonden ja. zijn ja. en dat soort dingen. Ja. Het is iets meer beleving is voor de mensen. Maar de collectie die hier staat. en de auto's die er staan zijn zo bijzonder. Eh, echt, eh, ja, er zijn echt heel veel auto's waar er maar eentje ooit van gebouwd is. Ja, waarschijnlijk. Wel deze, die Baker Electric Coupé uit 1912. Ja, ja, het is niet heen. gewoon in, in, in, uit, de, uit de Verenigde Staten is dat ding uh, gebouwd. En dat is al wel leuk van het uh, Lauwman Museum. Dus op internet kan je ook een beetje die collectie uh, zien. Waaronder ja. ook een James Bond uh, auto. Oh, wow. en, ja, die Aston ja, Martin. Ze hebben, ze, ze hebben een van de originele James Bond auto's daar staan. Ze hebben ook, uh, maar, maar ook bijvoorbeeld een Arendt Fox brandweerauto uit New York. Nou, weet je hoe groot dat is? Dat ja. is echt heel groot. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, <laughs> dat zijn uh, ja, echt, uh, echt een enorme, enorme bijzondere collectie en uh, ik denk wel een van de mooiste sowieso van Europa. Kijk, in Amerika zijn natuurlijk ook hele grote, uh, grote musea. Maar van Europa zit wel een van de mooiste collecties die daar staat. En ik moet ook zeggen, het is er altijd druk. Hè? Het maakt niet uit wanneer je komt. Okay. Toestand, uh, er zijn altijd bezoekers en er lopen altijd groepen. en uh, Het maakt niet uit wat voor dag je binnen loopt. Yeah, yeah. uh, dus uh, het is wel uh, heel erg bekend in, uh, zeg maar in de wereld. Mm. En, uh, ik, ik had zelfs neefjes over uit Engeland en die maar we willen wel dat museum zien. Kijk, oh. dat is goed. <laughs> Oké, okay, ja, maken ze dan uh, in het uh, buitenland uh, wel reclame? Want hier in Nederland hoor je er weinig over, over het ja, uh, museum. Ja, maar het is gewoon bekend. In de auto wereld is het museum gewoon bekend. Dus dat is okay. gewoon heel erg goed. Ja, ja, ja. Ik, ik kan het gewoon iedereen aanraden. Ga er gewoon een keer heen. Ja. Want je, je bent niet een uurtje er doorheen. Je, bent, je moet er wel even je tijd voor uitrekken. Want je gaat er over, gewoon over drie verschillende lagen. En ze hebben, er ook, binnen, ze hebben ook regelmatig... Uh, hebben ze een heel bijzondere tentoonstellingen, extra tentoonstelling. Ze hebben net de BMW uh, Art ja. net de tentoonstelling gehad. Uh, waar gewoon toch wel heel bijzondere auto's stonden. En uh, dan hebben ze regelmatig hebben ze een uh, gekke andere tentoonstelling. Ja, ik vind... Uh, het is eigenlijk. Ik ga er regelmatig... Ik laat het zo zien, Ik ga er meerdere keer per jaar heen. En dan heb je heel veel dingen heb je wel gezien hoor. Die koetsen die zeggen me allemaal in niet. Helemaal niks. Nee. Maar ja, ze hebben ook schilderijen en beeldjes. Ja, kunst, en he? zin het maar. Ja. Het, sta, het staat er. Dus je kan je kan uren en uren rondlopen. Echt, uh, echt naarra. Zeg Rendel, je over verzamelingen gesproken. Ik zag op Facebook een foto van jou met uh, ook een hele grote ruimte. Dus het leek wel een parkeergarage. Um, maar uh, er stonden allemaal verschillende soorten raceauto's. Um, wat, wat Mijn was... collectie. Ja, ja, precies. Jouw collectie. Mijn collectie. Kan ja. nog een autootje bij... Uh, ja, maar uh, wat, wat, wat stelde het voor die foto, waar ging het over? Nou, dat is zo, na het sluiten van mijn winkel natuurlijk in Beverwijk, waar natuurlijk alle raceauto's beneden stonden en dan boven had je de winkel, ja. uh, had ik geen ruimte meer, want ik ben nog steeds op zoek naar een huis met een hele grote garage, mm. maar dat is bijna onvindbaar in Nederland. En uh, mijn auto's stonden in feite door heel, heel Nederland gespreid, bij een boer daar, bij een vriend daar, ah, en dan was ik eigenlijk een beetje strak. Toen belde een vriend van me zijn mij. Weet je, je zit nog met die collectie. Ja, ja. Nou, ik heb nog een kantoorpad dat staat al vijf jaar leeg in, in Maarsen. En eh, je mag die ruimte wel gebruiken. Joh. Je hebt hier heb je de slot wel veel plezier ermee. Dus die hebben we een beetje schoongemaakt. Want die was best wel een beetje vies. Hmm. En eh, daar staat nu, voorlopig staat mijn collectie daar. En ik, eh, ik weet nog niet wat ik er helemaal mee ga doen daar. Met dat heel vaak. Ben ik ben ook wat auto's aan het verkopen hoor. Want ik heb ook gewoon veel te veel raceauto's. Ja, ja. En, en, Hoeveel maar, heb je er dan? Nou, uh, nu negen. Dus uh, oh. uh, dat, dat is best wel een beetje hopen. Je kan er maar in één tegelijk rijden, zeg ik. Op. Ja, dat is waar. <laughs> je, dus... Maar hoe heb je die auto's nou binnengekregen? Wat past toch niet <laughs> in de lift? Nee, er zit gewoon over deur, deur. Oh. de overheid deur. De benedenverdieping verdieping zit gewoon over overheid deur in. Dus kan je eens zo naar binnen rijden. Oh, oké. Geen probleem. Oh. <laughs> ja, dus, uh, dus dat is lekker. En ze staan daar nu even lekker voor de winter. Lekker veilig. Ja. En, uh, en droog. Ik blijf, gewoon zoeken, ik blijf gewoon naar de droomhuis zoeken. Maar dat is uh, best wel ja. <laughs> <heel, heel> moeilijk. Ja. Heel erg moeilijk. En dan komen ze gewoon bij mij. Oké, okay, nou helemaal goed. Ja, je hebt zelf uh, de ITCC-rendel uh, in. Ja. Had ik het nou goed begrepen dat je nog een extra race uh, voor uh, de ITCC had ingelangd? you <laughs> Ja, we hadden in principe uh, nog een extra race uh, uh, ingelast uh, op de -ring dit jaar. Nou, daar zijn we heen geweest. We hebben net de laatste race gehad, tenminste een paar weken geleden, uh, met 75 auto's op spa francorchamps Nou, dat Gaaf. was een feestje. Uh, dat was echt een heel mooi te wegging. En nu zijn we alweer druk bezig met uh, de kalender voor volgend jaar. En we beginnen in maart alweer uh, op Hockheim. Uh, dus, en uh, ik ga het je eerlijk zeggen, ik weet echt niet wat er aan de hand is, maar uh, ik zit al met vier, vijf wedstrijden al volgeboekt. Dus, Zo. Um, Lekker man. We, zijn, we zijn kennelijk ja. ja, en heel veel, ja. heel veel liefhebbers van die auto's natuurlijk uit die tijd... Ja, en uh, het is gewoon prachtig dat we in feite toch die mensen onze serie nu aan het zoeken zijn. Uh, omdat we in feite gewoon geen kampioenschap zijn. Een, een onze serie en de barbecue vind ik nog steeds het belangrijkste. <lacht> en, uh, en bier. Maar ja, uit heel Europa, wat zelfs uit Australië en Nieuw-Zeeland komen ze nu. En die komen toch allemaal door ons rijden. Omdat ze het veld zo gevarieerd vinden. Maar, uh, we hadden uh, de laatste wedstrijd op Spa, hadden we 30 verschillende automerken aan de start. Hè. Leuk dus dat, zeg. Uh, hm. Dan zeg je wel van, oh, hier rijdt toch wel een heel mooi museum, zeg maar. Hè. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Dus, dus uh, ja, gewoon, ik, ben, ik ben heel erg happy. En, uh, en uh, iedereen zegt... Rendel wil je het uitbreiden met andere uh, klassen. Hè? Ook formuleauto's, dat soort dingen. Hm. Nou, ik, de, ik denk dat de kracht van ons... ...dat we klein zijn en dat we met een klein team doen. Uh, met allemaal verwilligers. En uh, dat is onze kracht. En daarom kunnen we iedereen aandacht geven. En uh, grote groei is niet altijd beter, zeg ik wel. Nee. nee, maar je kan het wel lekker... Uh, zeg maar ...bijhouden, want uh, ja, de zaak is er niet meer natuurlijk. Dus, uh, nee! Nee, maar ik wil hem terug, de zaak. Wil je hem terug? Ja, echt wel. Weet je waarom? Het eerste had ik natuurlijk allemaal autosportmensen rondom me heen. Nou, die mis ik af en toe best wel een beetje. Maar ik had het ook een stuk rustiger in mijn leven. Dus... Oh, okay. <lacht> oh, vandaar. Ja, ja. als ze we weten dat je, <lacht> je tijd hebt, uh, Renold, dan wensen <lacht> ja, je te vinden, hè? De, ja, zo werkt te dat. te vinden. Dus maar ook voor de gekste klusjes. Dus ik moet wel zeggen, die zaak die was niet zo heel erg slecht. Nee, <lacht> ja. nee, nee. Dus snel weer terug. Uh, <lacht> is die in Beverwijk nog vrij of uh, moet je een nou andere nee, ruimte zoeken? Nee, nee, nee. <lacht> mijn, mijn, mijn, mijn winkel is sportschool geworden. Dus dat Oh, de buurman heeft het uh, overgenomen. De buurman heeft het overgenomen. Aha. Het is natuurlijk een complete complex daar. Dus uh, nou ja, als ik wil uh, wel wat gaat beginnen, dan, uh, dan, dan hoor je het als eerste. Maar ik, ik, ben, ik heb nog geen plannen. Ik zou wel uh, heel graag weer een ontmoetingsruimte willen hebben waar gewoon ook mijn helm weer, weer tentoongesteld kunnen worden. Nu staan ook allemaal opgeslagen. Weet je? En uh, raceauto's en zo'n plek waar je gewoon lekker met z'n allen, zoals nu vanavond, lekker met uh, borrel en toestand, dat soort ja, dingen, ja. gaan kijken. Ja, ja een soort uh, klein, uh, klein museum of zo. Oh, zeg ja, maar, nou, ja. nou, ik heb het maar het ooit aangeboden, hè? mijn helmencollectie, om die daar te dood te stellen. Ik vind gewoon de me ja, ze hebben geen plek, ja, geen oh, plek. Oh, ik niet. weet niet hoe groot het een gebouw is, maar een plek kan je altijd maken, zeg ik dan maar ja, weer. Ja, ja. <laughs> ja, nou, toch? begin een kroeg. <laughs> een kroeg, ja. ja. Nou, ja, ja. <laughs> Ja, dat, dat is al ooit... Uh, vroeger was dat mijn droom. Ik weet niet of ik het nou nog wil. Oké. Okay. <laughs> ga je alleen uh, open wanneer uh, gereest wordt? Dus ook, uh, ja, ja, maar ik weet niet of dat rendabel is. Uh, nee, dat dus, niet, nee, dat niet. Nee, nee. Wordt, ja. nee, in België hebben ze dat heel veel met uh, radiostations uh, oh ja. Rendel. rendel Zitten gewoon, uh, ja, hebben die, die radiostations, en die lokale stations. Hmm. tegelijkertijd zijn ze ook een kroeg. Oh! Ja, en dan uh, kan oh. de hele buurt uh, kan, uh, lekker een, uh, een pilske komen doen en uh, dat soort dingen. Nou, doen, wat doen we doe toch niet? dat een helemaal zandvoudig Ja! ja, nou ja dat, uh, dat. Dat vragen we ons ook wel eens af. Nee ja. hoor. Hey, Rendel, voordat we zo meteen op uh, 30 minuten zitten voor dit gesprek. Ja. gaan we nog ja. even naar de Formule 1. En ja. niet zomaar de Formule 1, want uh, een van de mooiste van het jaar, hè? Ja, ik vind dit wel een van de mooiste circuits, Het heeft alles, hè. Maar, uh, ik weet niet of jullie die bochtencombinaties daar te zien hebben in Amerika. Ah, weet je, dit is, vind, ik, vind ik zo leuk. Ze hebben gewoon heel veel verschillende circuits. Die hebben ze gewoon in een trommel groot die zijn ja? gaan schudden. En dat hebben ze daar op een gegeven moment de, de, de, deze baan van gemaakt. Dus het heeft gewoon echt alles. Het enige wat je mist is, de is zeg maar. Maar verder heeft dit circuit echt alles. En dan zie je ook weer gewoon dat de hele coureurs met gewoon heel veel talent en technisch die de bol op de rit hebben, die komen boven drijven. Um, ja, jongens, ik vind het een van de mooiste quiz uh, op de kalender. Omdat er ook best wel mogelijkheden zijn om hier gewoon even lekker op een hele brute manier naast te zetten en in te halen. Dus um, als je heel veel ballen in je broek hebt, kan je hier gewoon lekker inhalen. En dan is het niet dat treintje rijden. Ja, en jongens, de wederopstanding van Red Bull, zullen we daarop houden? Ja, maar ik voel hem wel al een hele tijd aankomen hoor. Ik denk dat, ja. dat gaat nog een keer gebeuren dat ze gewoon weer terugkomen. Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Nu komt toch in feite wel een beetje naar buiten natuurlijk nooit zullen weten, hè, want uh, Horne is natuurlijk niet aan het bewind gebleven. Maar ze hadden daar een man nodig die rust in de tent heeft uh, gebracht en die zichzelf niet op de voorgrond zet. Want Markies komt bijna nooit in interviews of voor de tv of toestand. En die heeft grote achtergrond. Hij, hij zit alleen maar in de garage. Hij zit alleen maar in de debriefings. En is alleen maar met de monteurs bezig. En zorgt gewoon dat hij het weer gaat doen en op een manier waar Max zich heel erg prettig bij voelt. Ja, was hij, was hij zelf nou ook uh, iets van uh, monteur geweest of zo? Ook uh, ja, op de hij, werk actief, toch? Hij is al heel lang zeg maar, een technisch directeur geweest... en uh, gewoon een hele goede uh, engineer. Een hele goede, daardoor ook een goede monteur. Maar gewoon iemand die gewoon... Uh, als jij tegen zegt, joh, hij heeft onderstuur in die bocht... en overstuur in die bocht, dan weet hij wat hij moet doen. En die moet je daar aan het roer hebben. En uh, ik, ik, noem, ik zie hem eigenlijk... Uh, niet dat hij zijn eigen auto's ontwerpt, maar hij begrijpt de coureurs heel goed... en heeft ook gezegd, jongens, we gaan terug, weg van al die data... Uh, we gaan gewoon ons eigen gevoel weer eh, eh, zeg maar pakken. En we gaan gewoon zelf zeggen joh. In plaats van wat al die computers zeggen. We gaan het zelf zeggen. We gaan het zo en zo veranderen. Nou, dan ben je eigenlijk bij mij een beetje... Eh, voor de oude Rotterdam, Colin Chapman. Als eh, eh, bij Colin Chapman een coureur kwam. Eh, hij doet dit, dit, dit. Hij zei dan gaan we dat en dat veranderen. En dan deed die auto het goed. Ja. En McKees kan dit ook. Die is ook zo'n zelfde man. Die begrijpt in principe wat een auto doet. Maar die begrijpt ook hoe zijn coureurs praten. En ik denk dat... Uh, Max voor het eerst weer zichzelf gehoord voelt. En dat hij echt gewoon zegt, joh, uh, hier kan ik mee samenwerken. En hier kunnen we dat team gewoon in een hele grote hoogte uh, brengen. En het is niet voor niks, hè, dat uh, Stella van uh, McLean heeft gezegd. Wij zien uh, Max op het als een hele grote bedreiging. Ja, nou ja, als je ja? dat ziet, uh, die puntjes uh, zo langsmeld, uh, komen ze toch wel uh, ietsje dichterbij. Uh, zeg maar. Ja, maar het zijn nog steeds heel veel hoor. We hebben maar zes wedstrijden. Hè. En, ja, en, en zin... Max, natuurlijk, elke wedstrijd wel gewoon uh, minimaal 15 punten inlopen. Wil die kampioen worden. Dus uh, als eigenlijk gewoon tweede, derde wordt, gaat dat gewoon niet lukken. Nou ja, la, hey, laatste race om één punt of zo uh, verschil. Ja, dat, is, ja, dat zou uh, toch, toch mooi zijn? Dat <laughs> zou toch <laughs> mooi zijn? Ja. Yeah. Uh, dus weet je, het blijft natuurlijk wel een tombelaar. Ik denk nog steeds niet. ...dat een van de McLaren-rijders het gaat worden. En, uh, en uh, als Piastri een hele grote jongen wordt... ...en ik vind het nu inmiddels al geen grote kampioen meer... ...dat weet u wat er gebeurd is dat hij zei van... ...nou, laat hem maar voorbij. Dan ben je bij mij geen grote um, uh, Ik hoop dat Piastie gewoon een keer zegt... ...nou, ben ik helemaal klaar mee met die noors ...en dan rap ik hem ook vol af... ...en dan krijg ik de maximale kansen. Ja, nee, nee, je weet het nooit, hè. Vanavond uh, wat er allemaal gaat gebeuren. En morgen ja. natuurlijk. Ja, nou, het is lekker sprintwedstrijden, ik vind ze leuk, maar eh, jongens, het, het is maar acht puntjes hè. Ja, dat is ook uh, zo. Weet je, je kan er in feite bijna helemaal niks mee inlopen. En uiteindelijk zie je, het vecht wel heel veel van de teams. zoals ze moeten in een hele korte tijd die auto klaarstomen Maar voor toch wel best een heel moeilijk circuit. En dan één dus, vrije training en dan meteen aan de bak? En dan meteen aan de bak. Dus het, uh, laten we zo zeggen, ik denk dat Max vanavond met, met, met twee vingers in zijn neus gaat winnen. En ik denk dat dat de probleem er gaat komen. Maar die hoofdwedstrijd, jongens, daar worden de punten gemaakt. Dus daar moet hij het gaan doen. Ja, ja, dan ja. Ze krijgen een druk avondje, laten we zo zeggen. Nou, ja, zeker weten wat de kwaliteit hebben we dan om half twaalf en de, de race vanavond om uh, zeven uur volgens mij. Ja, en dan, uh, de, dus, en dan weten we morgen gewoon, we zijn weer... Uh, e, e, e, e, ik zou het prachtig vinden, want dan wordt het wel heel spannend, uh, dit seizoen. Als uh, vanavond iets met die McLaren wat gebeurt. Uh, en dat uh, gewoon zeggen we jongens, uh, of morgen dan, dat die uitvallen. Uh, en dat uh, daar even helemaal de paniek uitbreekt, en dat Max wint, en dan gaan we toch wel een heel erg leuk einde van het seizoen krijgen hoor, en dat ja. wordt dan wel heel erg spannend. Ja, of ja. dat die auto's vanavond uh, elkaar zo van de baan rijden, de McLaren's, dat ze ook niet uh, aan de ja, kwalificatie niet, mee maar, kunnen doen. Maar, ja, maar niet, ja, oké, okay, dat, dat zou wel gewoon wel zijn, maar niet tijdens de sprintrace, nee, het moet wel tijdens de hoofdrace gebeuren, ja. dus, uh, dus het, helemaal, het moet, daar moet gewoon Max op pol, en dan twee en drie uh, gewoon, in principe Norris en Piastri, en die moeten die eerste mochten gewoon elkaar gewoon echt het leven niet gunnen. Uh, Kijk, voor Piasi is het gunstiger als Norris uitvalt, hè, of hij zelf ook uitvalt, want het is voor Norris één kan één wedstrijd kans minder om gewoon die, die uh, kampioenschap weer te halen. Dus uh, Piastri is denk ik wel een beetje klaar met het team. Dat uh, heeft hij ook al een beetje laten blijken al. Uh, en hij hoeft ook niet meer, want de constructeurtitel is binnen. Dus hij hoeft niet meer zo hard voor het team te werken. Hè. Die, die titel hebben ze al. Ja. Uh, dus hij, hij kan nu helemaal voor eigen parochie gaan werken. En uh, ik hoop, uh, ik, ik zou het een heel groot vinden als je dat ook gaat doen. Plaats. Maar De we wederopstanding van uh, Linda Norris uh, zie je ook wel een beetje natuurlijk. Ja, maar Lendo, op het moment dat de druk op de keten ko komt... ...maakt hij toch altijd weer foutjes. Voor, uh, het heeft hij dit seizoen natuurlijk al gezien in Canada. Hè? Dat was natuurlijk echt een heel stomme fout. Uh, dus in Lendo, ik, ik weet het niet. Ik, uh... Als hij wel kampioen wordt, nou, dan misschien dat hij in mijn 18 gaat stijgen. Maar nu uh, toe heb, heb ik nooit wat met die jongen gehad. En uh, heel veel klanten waren er wel heel boos over kan ik je vertellen. Ja, <laughs> nou, vanavond gaan we lekker vanavond genieten van... Nou kan ik het zeggen. Ja. Nou kan ik het zeggen, toen kon ik het zeggen. Oké, okay. vanavond gaan we, gaan we genieten van de, de sprintrace met ma ja. Max position. En natuurlijk een uh, mooi mooie circuit met die hele grote vlag, hè. even heel kort. Weet jij ja. hoeveel vierkante meter die grote Amerikaanse vlag is die daar staat... Ik nou, heb jij... het even opgezocht. Ik dus, oh, kan uh... zeggen, jij hebt het vast opgezocht. Ja. Maar als ik die vlag zie, de, ik denk dat je heel Amsterdam ermee kan bedekken. Want hij is echt heel groot. Dr <laughs> nou, hij, is, de, hij is 300 vierkante meter. Zo. Nou, dat is, de, de, de, de, de, heb je een weefgetouwtje, heb je het goed gedaan. Zeggen. En hij weegt, ja. Achten, ja. hij weegt 38 kilo. Alleen de vlag, hè? Dus, uh... ja. Nou, dan, dan moet hij ook wel een goed masje zitten. Want <laughs> nou, daar heb je echt een serieus probleem. Ja, nee, ja. zeker ja. weten. Dus, ah, nee, maar, het is joh. altijd ja, indrukwekkend natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel meer. Kijk, show. Hè. Je ziet het ook weer voor, voor zijn wedstrijd. Cureurus met speciale helmen. Curry die met een cowboyhoed oplopen. En uh, uh, uh, uh, uh, Louis Hamilton die op een paard gaat zitten, weet je wel, terwijl hij de asma krijgt. Ja, uh, ja. <laughs> lekker handig. Ja, weet je, lekker handig. Uh, uh, uh, Amerika is natuurlijk wel een grote show. Is, uh, is ook zo. Ja, want, uh, ze hebben ook speciale liveries uh, dit weekend. Uh, ja. Heel veel teams uh, waaronder, hè, met name... De racing bulls, want uh, ja. Ja, die hebben iets, het is een soort, de, de neus is dan een beetje van de, van de Red Bull. Ja. En dan hebben ze van die rare, ja, bonte, bonte verzameling op, uh, op die auto in het witte vlak. Heb je het gezien? Ik want heb het lelijk, gezien, ja. Het lelijk. Ja, ja. ja, inderdaad, de meeste mensen vinden het lelijk. Ja, ziet is echt wel lelijk. De graphics, uh, jongen die dat heeft ontworpen, die moeten ze gelijk op slaan. Maar hij ziet er gewoon echt niet uit. Maar. Nee, nee, nee. En het was zo'n mooie witte auto. Ja, het was zo'n mooie auto. Maar dit ziet er echt gewoon helemaal niet uit. En ik weet niet of er nog veel ergens is. Ik weet niet of je de monteurs hebt gezien. Die lopen daar in de openred. Dan kunnen ze zo mee naar Hawaii. <laughs> dus, uh, en dat, ik weet niet wat dat met Texas te maken heeft. Maar uh, op Hawaii zouden ze niet vergek lopen. Maar hier wel hoor. Ja, zeker weten. <laughs> nou ja, we dus, wachten uh, het allemaal af. Vanavond uh, de race en dergelijke. Ja, of de, de sprintrace. Ja, jongens, popcorn, biertje. Zeker weten. En die livery trouwens van Racing Bulls, die hebben ze samen gedaan met de zanger Shaboosie. Nooit van gehoord. Nou, als je meteen even blijft hangen, als we dit interview of het gesprek achter de rug hebben, dan laat ik even een stukje Shaboosie horen aan je. Als de muziek net zo slecht is als livery laat. Nou, het scheelt niet veel hoor. Dus <laughs> Rendel, dank je wel weer veel voor plezier. de Pit Reports. En jij ook. Uh, veel plezier uh, vanavond. En morgen natuurlijk, hè? Absoluut. Komt goed. Oké, okay, we spreken elkaar volgende week weer. Dank je wel. Hoi. Hoi. En hier is Shabushi, Hoi. hè? Hou je vast. komt hij aan. A Bar Song. My baby a She's been telling me all night long.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 Dumb on me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Get tips. I've been boozy since I lived. I ain't changing for a chit. Tell my mind I ain't forgetting. Uh.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 True. Everybody at the bar get tips. Yeah. Someone put me up a double shot of whiskey. Dat wordt vanavond weer een latertje met de Formule 1, Benno. Oké. Okay. 12 twaalf de kwalificatie voor de race van morgen. Ja. En dan om zeven uur. Ja, dat is lekker met bord op schoot bijna, hè, de sprintrace. Ja, lekker. Ja, toch? Oh, zeker, zeker, zeker. Jij hebt nog uh, wat anders, uh, Freek de Jonge. Freek de Jonge, ja, die traint uh, volgende week op in Haarlem, in de Stad Schouwburg. Uh, um, daar met de stemming, de, zo heette de... De voorstelling, stemming 7, de stemming 7. En op nu.nl staat een verhaaltje over hem dat hij nog lang niet van plan is om te stoppen. Hij is uh, inmiddels uh, 81 jaar. Jeuter! En uh, hij was de afgelopen jaren een paar keer met zijn gezondheid. Hij is nog niet zo raar als je uh, de 80 bent gepasseerd. Maar elke dag geniet hij nog uh, van het feit dat ik op het toneel mag staan. Althans. Vreek de jongen tegen presentator Frits Spits in de ja, radioprogramma De Taalstaat. En, um, dus ja, uh, het hoort er allemaal een beetje bij, hè. Allemaal oude mannen kwalen. Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat krijg je dan, hè. Dus, uh, dus ja, Vreek de, de jongen, dus uh, tot en met 29 oktober. In Nederland met de stemming 7. En dan gaat het over de verkiezingen die eraan oh, gekomen fret. Benno. Dan gaat hij dan een, uh, ja, ik, uh, een, een programma omheen doen. Toevallig uh, gaan wij uh, volgende week uh, daar uh, ook kijken in Haarlem. En uh, het zit op het balkon, dat is wel lekker. Oh. En uh, lekker hoog en uh, lekker uit de meute. Hoog en maar, droog. Ja, hoog en droog. Ja. Heel goed. En... Um, nou, misschien krijg ik wel een doorslaggevend stemadvies. Dat is wel fijn. Ja. Ik ben nog een zwevende kiezer. Oké, okay, dus, oké. Okay. Daarom zit ik op het balkon. Ja, en, er zijn eh, nog goed. heel veel zwevende kiezers, heb ik ja, gehoord. Ja, daarom, daarom. Dus, Iets uh... van 30 of 40 procent. Dat is toch wel behoorlijk, 12 zetels, hè, was het. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ongelooflijk. Ja, ja, ja, daarom. Dus... Nou ja, goed. En, en, en nog een nieuwtje is dat er bij... We hadden het vandaag natuurlijk ook over de marathon van Amsterdam... die morgen met 60.000 mensen wordt lopen tenminste. 30.000 die lopen de marathon en 30.000 lopen de halve marathon. En het vanmiddag was het bij de rijen een hele lange rij van al die mensen. Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. Nee. De, de startbewijs kwamen halen. Het wordt morgen uitgezonden bij AT5, AT5.nl en daar samenwerking met de collega's van NH. Die gaan daar een mooie reportage maken. Nou, dat kunnen we hier in Zand wat allemaal volgen. Hoe helemaal niet naar Amsterdam. Kanaal 30 bij SIGO heb je NHTV. tv Ja, nou ja, kijk. Dus, lekker makkelijk. En kanaal 40 dan ZFM-tv. Dus hoef je maar eentje omhoog te gaan, zeg maar. Ja, want die andere kanalen hebben ze allemaal niet ingevuld. Dus je springt van 30 in één keer naar 40. Oké. Dus wij zitten eentje boven NH, zeg maar. Fantastisch. Dus we zijn net even iets beter dan NH natuurlijk. Omdat we boven NH zitten. Ja. Nou, dat reger niet, ja, ja, ik vind het allemaal goed. Oh, je dus vindt ik, het allemaal ik, goed? Ja, okay. ik vind alles goed. Ja, mooi. We gaan zo even nog met Fred babbelen. Ja, want, zeker. Want, uh, hij is inmiddels dus uh, Fred, hij is in de Fred, hij, hij is weer aanwezig. Straks weer een entertainment voor jou. Wat hij daarin allemaal gaat doen. Hoor je ze dadelijk naar de rest van uh, Alison. Mooi. Nou, we gaan uh, naar het midden van de verhuizing toe, uh, Benno. Vreselijk. Hou op. Ja, vreselijk. Nou ja, vindt Fred het ook uh, vreselijk? Uh, goedemiddag, Fred. Uh, uh, ja, goedemiddag. Zo, so, ja. Nou, je hebt je werkklopje aan. Uh, en wat, uh... Gaat dat een beetje? Ja, ik zit hier he? in mijn werk. Ja, echt, hè? Want uh, je bent uh, aan het uh, verhuizen, valt het mee. Je loopt tegen dingen aan. Nou, ja, een beetje al je spullen kwijt te raken. je loopt tegen dingen aan. Oh, oh oké. Okay. gaat een nieuw bouwen. Hè? Dat is altijd uh, afwachten of alles uh, wel op zijn plek is. Uh, uh, ja. Vallen er, valt er geen deuruitspanningen en zo? Nee, dat, zo. Dat, dat gelukkig. Of de ramen? Het <laughs> de ramen? <deurenramen. laughs> nou ja. dakken wel op? Zijn ze dat niet vergeten? Nee, nou, ja, nou, ja, gelukkig niet. Oh. Nee, alles is droog binnen. Lang ik... Oh, nou, nou hou het zo. <laughs> nou, dat is een voordeel in ieder geval van het <laughs> euh, nieuwe huis. Ja, we ja. gaan het hebben over je uitzendingste dadelijk. Want die ja. doe je gewoon, ondanks dat je midden in de verhuizing zit. Ja, dat is hard nou, voor denk, de zaak hebben. Ik denk, nou ja, weet je, ik kan ook euh, niet, uh, niet afzeggen. Nee. Want ja, er is iemand als goed is onderweg. En uh, Dave van Dan, van de Dan. Uh, over zijn uh, nieuwe single, uh, een bommetje. Nou ja, dan weet je al genoeg, hè? Ja, nou nee, ja, er vallen een... er genoeg. Is... Uh... Ja, dan, dan, dan voel je wel nattig uit. Ja. Ja. Ja. ja, je hebt twee verschillende bommetjes natuurlijk. Ja, nee, maar dan, wij bedoelen het goed eh, of het of bommetje. Oh, even het bommetje ja, in het zwembad. Lekker, lekker in het zwembad. Is de hit of zo? Uh, uh, uh... Zou, zou het voor gebruikt kunnen worden inderdaad. Ja, ja al lekker uptempo, gezellig. Ja, ja, een beetje... Uh... Ja, een beetje dat van, van links naar rechts. Ja. Oh, ja. En naar nou die handjes de lucht in. Ik weet niet of hij zijn gele pak aan hebt eh, vandaag. Maar, eh. Ik hoop het niet, zeg. Ik schaam weer toch dood hier voor de deur, voor de buren. Ja. En eh, Mike Oskam, die gaan we bellen. Over zijn nieuwe single Belofte maakt schuld. Ja, dat is waar. Dat is eh, ja, waar als, eh. waarheid als de... koe, hè? ja. En Gerrit Vos gaan we ook bellen over zijn nieuwe simpel. Moeder, neem deze rozen. Moeder, neem deze rozen. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is, <kwijnt> dat is een tranentrekker. Zeker weten, uh, ja, man. Inderdaad, een, een, een, een, een, een... Ja. Zoals Heintje dus vroeger. Die had ook van die tranentrekkers. Uh, uh, uh, ja. Ja. ja. ja. ja. Dat is er zijn. Leeft hij nog, Hein? Uh, ja, ja. Oh. Ja, Ik hoop dat jij de, de uitzending haalt. Het is vreselijk, het is, uh, het Ja, is nog, nog steeds, steeds hè? Nog ja, steeds? Ongelooflijk, uh, hè? Nou ja, we zijn al de derde week. Uh, derde al, week? Dus. jeetje, ja, ja. minetje. Oh ja, je bent er. Ik dus, uh, uh, of twee keer er niet geweest. Ja, door dat die is zo. Ja. ja. ja. ja. Ja. Nou ja, nou, nee, Niet maar het Fred. ziet er verder wel oké okay uit hoor. Ja, dus, uh, ja, dat uh, ja. Komt en allemaal goed. De fase, dus, uh, ja, ja. ja. Oh, het is tof. Zfm-life.nl ja. zie je Fred zo dadelijk aan het ja. werk hier in de studio aan de ja. tolweg 10a. Zijn en, als dan, uh, ja, zijn en als mensen dan denken: van Nou Fred, kan je een beetje leuke muziek draaien en je hebt een uh, verzoekplaat? Ja, eventjes naar de www.zfmartisten.nl. En dan eventjes rechtsboven in het kolommetje. Klikken de klik. En dan uh, kom je meteen uh, bij Fred uit. Ja. Kan je jouw plaat aanvragen. Dus zfmartiesten.nl no. Flam in de pijp. Oh, oh ja, heeft eigenlijk gemaakt. Die hier op harms draait maar voor uh, <laughs> maar 30 seconden. 30 seconden, ja. ja, ja. langer druk uh, ja. durf, maar heb ik, dat af durf ik het niet aan. Dat is de reden wat voor reden zit er achterop. Wa ja, pas niet in de format? Nee, oh. nee dat, dat ik hem niet helemaal draaide, bedoel je? Ja? Omdat het helemaal aan het begin van het programma was. Ik denk, ik moet wel luisteraars overhouden <laughs> nou, Oké, okay, nee, dat is, dat, dat is duidelijk. Ja, dat is een duidelijke... Zo'n leuke plaat. Ja. Net de vlam in de pijp. Nou, ja, uh, <laughs> ongelooflijk. Misschien komt het zo meteen langs bij Fredje, ja, je weet het maar nooit. Uh, ja, ik mag een plaatje aanvragen. Uh, ja. Dat doe ik toch? Bij deze, dus, uh, bij deze vlam in de pijp. Ja. Ja. Nou, die staat weer als een huis. <coughs> en uh, zet even met iets als je zelf ook een plaat uh, wil aanvragen. Ja. Fred, heel veel plezier zometeen met jouw programma. En wij gaan ja, nog twee uh, platen draaien. En tot Beno. Uh, ja volgende week zijn we er weer van twee. Oh ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, als het meest zit in ieder ja, geval. Maar, zit, maar dat hoor je uh, nog wel even. Ja. Dus, oké. Okay. wat hoor ik nou? Zie of zo? Red ja, Horror. Uh, op de Dreef is een groot ongeluk gebeurd. Uh. Oh, oké. Okay. Drie, uh, drie auto's. Oké. Okay. Vandaar, vandaar, vandaar. Nou, we gaan uh, SW4 uh, draaien. Hele speciaal uitvoering van uh, Right Here. SWV was dat met Right Here. Nou, voor ons zit het er alweer op, Benno. Maar jij ja. moet morgenavond ook weer aan de bak, natuurlijk. Ja, morgenavond de eerste uitzending met Hans van der Klis. En Hans van der Klis is een uh, schrijver... Journalist, redacteur en ghostwriter. Weet je wat een ghostwriter is? Nee. Nou, dat gaat ik als morgen vertellen in mijn uitzending. Oh, nee, nee, je je wil het niet verklappen. Het is, nou, lekker dan. Het is een, een, een schrijver die... Uh, stel, jij wil je. ik ben een ghostwriter... en jij wil je levensverhaal vertellen... maar je kan het zelf niet schrijven. Oh, dan okay. schrijf ik jouw boek. Ja, oké. Okay. Dat heet een ghostwriter. Is voor uh, analfabeten en dat soort uh, mensen? Ja, precies. En, en mensen die gewoon niet kunnen schrijven. is wel een fact natuurlijk. Hè? Ja, zeker weten. Nou ja, uh, Hans van de Christ dus, uh, heeft een boek geschreven, uh, Rockefeller-protégé. En dat, die meneer die leefde van 1924 tot 1975 en die heette Jan de Vroom. Is vermoord in New York in 1975. En, uh, en die man die was een, uh, geen professionele autocoureur, maar een gentleman-coureur. Uh, en een vermogend amateur uh, die met de Ferrari's deelnam aan uh, bijvoorbeeld de La Man heeft een keer geraced... En verder was hij de protégé van een van een, een mevrouw Rockefeller. En die betaalde al zijn uh, grappen en grollen. En nou ja, er zit een heel verhaal aan vast. Mm -hmm. Maar Hans van de Klis heeft ook het boek geschreven... Dwars door de Tarzanbocht. Hé, hey, kijk! En dat is een, uh, ook een buitengewoon succesvol boek. En dat gaat over de 15 Nederlanders die in de Formule 1 uh, hebben gereden... of nog steeds rijden... En, uh, nou, en dat, dat komt ook allemaal te sprake. En wat hij ook doet... en dat vind ik zelf ook wel heel leuk... dat je hebt een Formule 1 scheurkalender. Dat wist ik niet. En, uh, maar die schrijft hij ook... Oh, ja, ik heb hem thuis. Heb jij de familie eens Ja, ik, ik he? heb hem echt thuis. Nou, Hans is dus de auteur kijk, van. Kijk, nou, kijk, kijk. Nee, nou, leuk allemaal, hè? Ja, leuk zeker weten. Dus... En uh, ik zag dat Rob Peters, uh, de oude speaker van het circuit, ook uh, gereageerd had op je post. Ja, ja, dat is, uh, ja die kennen elkaar allemaal. Want uh, Hans van der Klissen, die liep uh, in, ook in mijn tijd uh, dat we op het circuit waren... Al voor de Volkskrant schreef hij. En, uh, en uiteindelijk werd hij voor de Volkskrant ook uh, de Formule 1-journalist. En reisde die ook de hele wereld over. Nou, mooi. Morgenavond dus. Ja, hoe Morgen, laat? Acht uur op deze zender. En uh, tot tien uur. Oké, okay, nou veel plezier morgen. Dankjewel. En dankjewel weer voor je bijdrage vandaag. Nou, graag gedaan hoor. En uh, je hebt er uh, weer hard aan gewerkt. Zo, joh, Dus oh, even nee. rust, hè. Even rust. Kapot ben ik. Ben Geniet kaput. van Entertainment View en tot volgende week. Nieuw. Dag.